Volgens het SCP is het gemiddelde inkomen van 65-plussers tussen 1990 en 2010 sterker gestegen dan dat van mensen tot 65. Dat komt volgens de onderzoekers door de stijging van de netto-AOW en doordat meer ouderen een aanvullend pensioen hebben. Twintig internationale modemerken verkopen kleding waarin chemicaliën zijn verwerkt die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid, blijkt het onderzoek van Greenpeace. Modegigant Zara spant de kroon, zegt de milieuorganisatie.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 Het weer meest bewolkt en droog, vooral in het oosten en zuidoosten vanmiddagkanten. Wat zon tot een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is dinsdag 20 november. Goedemorgen. Er zijn nog vragen genoeg en daarom praten we vanochtend... nog over de aanhouding van de verdachte van de moord op Marianne Vaatstra. Dat doen we met de burgemeesters van Oudwoude en Zwaagvesteinde. En met de hoogleraar rechtspsychologie Peter van Koppen. Hij is ook direct bij dit onderzoek betrokken. En Minor Remmers is bij de forensische afdeling... van een opleidingsinstituut in Leeuwarden. Een staakt het vuren tussen Israël en Hamas is nog lang niet in zicht. Verslaggever Joris van der Kerkhoff is in Gaza stad... en vertelt straks hoe de nacht is verlopen. Onze Afrika-correspondent is bij Goma in Congo. En ook daar is van een staakt het vuren geen sprake. Ron Linker, onze correspondent, vertelt over de politieke... en economische problemen, ook van Frankrijk. Onroerend zaakbelasting gaat omhoog in Nederland... terwijl de waarde van de huizen daalt. Hans-André de Laporte van Eigen Huis komt zo vertellen hoe dat zit. Wordt minister Opstelten van Veiligheid en Justitie... over het afschaffen van de wietpas. Ouders kunnen zich financieel redelijk makkelijk redden. Je hoorde dat zojuist een onderzoeker van het Sociaal Cultureel Planbureau... legt uit waarom zij het makkelijker hebben dan jongeren. Hoort meer over het afscheid van cda Prominent Maxime Verhagen. En over de documentaire, over Jari uh, Lietmanen, de man van glas. En over schilderijen die liggen te verstoffen op de zolder van een gemeentehuis. Dat en meer in het Radio 1 Journaal tot half tien. U kunt dus ook volgen via internet. Ga dan naar nos.nl. De Wietpas is dus definitief van de baan. Minister Opstelder van Veiligheid en Justitie maakte dat gisteravond bekend. Maar de minister wil de verplichte registratie van coffeeshopbezoekers nog niet opgeven. Mensen die Wiet willen halen, moeten nog steeds worden geregistreerd. Ze moeten een legitimatie meenemen en een uittreksel uit het geboorteregister. Inzet is dat uitsluitend ingezetenen van ons land aan het toe kunnen gaan en de handhaving uh, gefaseerd kan worden uitgevoerd. De bedoeling is dus nog steeds dat buitenlanders de koffieshops niet in kunnen. Veel gemeenten in de zuidelijke provincies hadden grote problemen met de wietbas. Ze merkten dat de handel in softdrugs verschoof naar de straat. De minister wil die gemeente nu meer ruimte geven om overlast aan te pakken. Een gemeente, of het naar Amsterdam is of, uh, of ter Apel... Uh, die mogen daar zelf hun, uh, hun uh, inzet bepalen en lokale inkleuring geven. Koffieshop-ouders, bepaald geen fans van de pas, zien ook dit nieuwe plan niet zitten. Ze willen namelijk al van de registratie van hun klanten. En dat is hiermee niet geregeld, zegt de voorzitter van de vereniging van koffieshop-houders, Mark Jozemans. Nee, want hij is natuurlijk in feite niet afgeschaft. Hij is alleen uh, verschoven de registratie ja. van de koffieshop eigenlijk naar het gemeentehuis. Want daar moet je iedere drie maanden zo'n ding gaan ophalen. Dus uh, dan is het al duidelijk waar je dan nu geregistreerd staat. Jozef Mans is nog steeds van plan om een kort geding over de registratie door te zetten. Volgens hem strookt het plan namelijk niet met de privacy-wetgeving. En bovendien lost de minister er de illegale verkoop niet mee op. De Nederlanders in de drie zuidelijke provincies die zijn dus ondergronds gegaan terug naar het illegale circuit. En die ga je echt niet terugkrijgen met dit soort halfslachtige afschaffing van registratie. Sterker nog, als je ook nog eens een keer een maximumplafond... in de sterkte van de THC gaat leggen, wat de minister dus ook heeft voorgesteld... dan maak je het illegale circuit nog omvangrijker. Deze minister is gewoon een goed broodheer... een goed werkgever voor uh, criminele organisaties. De coffeeshophouder vindt dat het tonen van een identiteitsbewijs voldoende is. Sommige gemeenten denken daar volgens Joosemans hetzelfde over. Tilburg en Eindhoven zouden de koffieshops een brief hebben gestuurd... waarin staat dat het tonen van een uittreksel niet nodig is. De internationale gemeenschap is naastig op zoek naar een diplomatieke oplossing voor het conflict in de Gazastrook. vn VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon reist binnenkort af naar Israël en de westelijke Jordaan-oever, om daar te praten met de leiders. Hij was al in Egypte om te zien of dat land kan bijdragen aan een wapenstilstand. En ook de EU richt zich op Egypte. Buitenlandvertegenwoordiger Ashton zegt dat er onmiddellijk een stak het vuren moet komen. En ze verwelkomt dan ook de bemiddelingspoging van dat land. We believe the attacks must end immediately or even more innocent civilians will suffer. We are calling for an urgent de-escalation and a cessation of hostilities. In this respect we support the mediation efforts of Egypt and other parties. Maar tot nu toe hebben de gesprekken tussen vertegenwoordigers van Hamas en Israël in de Egyptische hoofdstad Cairo nog niks opgeleverd. Hamas zegt best een wapenstilstand te willen, maar er moet Israël als eerste stoppen met het geweld. Ja, van de Israëlische kant zijn dezelfde geluiden te horen. Militanten van Hamas vuurden gisteren zeker 95 raketten af op Israëlisch grondgebied. In Israël bestookte opnieuw de mediatoren en andere doelen in Gazastad. Daarbij kwamen volgens hulpverleners 38 Palestijnen om het leven. Minister Ploemen voor ontwikkelingssamenwerking, maakt 3 miljoen euro vrij voor hulp aan Gaza. Vader van de vermoorde Marianne Vaatstra wil graag een gesprek met de man die is aangehouden voor de moord op haar. zei hij gisteravond in Nieuwsuur. Bouke Vaatstra wil graag weten wat die man heeft bezield. Ja, ik wil alles weten. Kijk, daar heb ik nu 13,5 jaar voor gevolgd om, om, om die data te pakken. En dan wil ik ook weten wat hij met haar heeft gedaan en hoe hij met haar het eh, land is ingegaan. Hoe hij daartoe gekomen is, dat wil ik weten. Afgelopen zondag hield de politie een 45-jarige man uit Out-Wouden aan... op basis van zijn DNA-profiel. Hij heeft er alles over kunnen horen inmiddels. Justitie gaat ervan uit dat hij Marianne... 13 jaar geleden heeft verkracht en vermoord. Haar vader zou hem graag onder twee ogen willen spreken... maar denkt niet dat het zover komt. Ik zou hem helemaal willen spreken, ja. Maar dat zal het wel achterglas weten, denk ik. Maar ik denk niet dat ze hem bij mij alleen laten. De verdachte heeft inmiddels een advocaat. Die zocht hem gisteren op in het Huis van Bewaring... maar wilde na afloop niets over de zaak kwijt. Ik heb nog helemaal geen nieuws voor u. En ik wilde ook helemaal nog iets over vertellen. De politie heeft het huis van de verdachte gisteren de hele dag doorzocht. Is Nog niet bekend of er meer bewijs tegen hem is gevonden. De Europese ministers van Financiën komen vandaag opnieuw bij elkaar in Brussel. Vorige week werden ze het niet eens over het steunpakket aan Griekenland... En daarom gaan ze deze week verder. De Grieken hebben zich volgens de trojka goed gehouden aan de voorwaarden voor de noodleningen. Van hen mag dan ook het volgende deel worden overgemaakt. Maar verschillende Europese landen, waaronder ook Nederland, zijn nog, nog niet zo zeker van. Minister Dijsselbloem van Financiën komt nog niet over de brug. De extra middelen die er voor een deel klaarstaan... komen alleen beschikbaar als men echt zich echt aan afspraken houdt. En wat betreft het grote schuldenprobleem... Eh, moeten we echt nog eens kijken wat daar nodig is... Uh, en is er ook wel mogelijk. Uh, maar we gaan echt zorgen dat het Nederlands zo min mogelijk kost. Volgens het Internationaal Monetair Fonds... zou Griekenland meer tijd moeten krijgen om leningen af te betalen. En zou er ook een deel daarvan moeten worden kwijtgescholden. Volgens Dijsselbloem is extra tijd nog wel mogelijk... maar van kwijtschelding kan geen sprake zijn. We gaan er niet een streep door zetten. Die leningen zullen gewoon terugbetaald moeten worden... Uh, het tempo en de mate waarin, uh, of de wijze waarop moet ik zeggen, uh, daar is naar te kijken. Maar die leningen zullen betaald moeten worden. Ministers van Financiën hebben trouwens haast. Want over twee dagen komen de regeringsleiders naar Brussel om een akkoord over Griekenland te sluiten. Nou, het hertellen in Frankrijk gaat een stuk sneller dan in de Verenigde Staten. Gisterochtend was de race tussen de kandidaten voor het leiderschap van de Franse conservatieven nog too close to call. Heeft dat kunnen horen in de ochtenduitzending van het Radio 1 journaal. Maar deze ochtend is duidelijk wie de winnaar is. Jean-François Copé, 87 388 voix, soit 50,03%. Et François Fillon, 87 290 voix, 49,97%. Nou, het zat inderdaad dicht bij elkaar. Corpé kreeg slechts 98 stemmen meer dan zijn opponent, François Fillon. Op een totaal van bijna 170.000 uitgebrachte stemmen. Hij riep dan ook direct na de bekendmaking op tot eenheid in de partij. Om samen het gevecht aan te kunnen gaan tegen de linkse regering van president Hollande. politiek van de dat is wat ik heb En ze Ik dank u. Viont, tot voor kort nog premier onder de vorige president Sarkozy, kon niet anders dan zich bij deze neerdagen neerleggen. Hij gaat de komende dagen nadenken over zijn politieke toekomst. Je connaître dans les jours qui viennent les formes que prendra pour l'avenir mon engagement. staat bekend als de meest rechtse van de twee. Hij wordt waarschijnlijk de uitdager van Hollande bij de volgende presidentsverkiezingen in 2017. Amerikaanse beurzen dan nog, die sloten de dag een stuk hoger af dan voor het weekend. Handelaren verwachten dat er binnenkort een akkoord ligt... tussen president Obama en de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden... over de begroting. En er kwam er nog bij dat een aantal grote bedrijven... goede kwartaalcijfers lieten zien. De Dow Jones sloot 207 punten hoger, dat is een winst van 1,7 procent. En de Nasdaq won 2,2 procent maar liefst. In Tokio wordt alweer in deze nieuwe dag gehandeld. Gebeurt niet zo heel veel. De Nikkei is nagenoeg onveranderd. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is twaalf minuten over zes. Meino Remmers, goedemorgen. Goedemorgen. Er zijn nog zoveel vragen en nog zo weinig antwoorden. Hè? Ja, DNA, hè? daar gaat het allemaal over. En daar gaan wij deze ochtend ook over hebben. Want DNA, dat zijn de elementaire bouwstenen waarop alles wat leeft is opgebouwd. Dieren, maar ook mensen. Het schijnt zelfs dat we trouwens helemaal niet zoveel van sommige dieren verschillen. Als het om de DNA-structuur gaat in ieder geval. Ja, We hebben er gisteren heel veel over gehoord. Over de match, de 100%. Gisteren ook Geert-Jan nog gehoord. Bekend strafrechtadvocaat. Die zei, ja, maar het is nooit helemaal sluitend bewijs. Het is alleen maar ondersteunend. Want het gaat er ook nog om... Ja, wat is de context van dat DNA-materiaal? Waar is het gevonden? Wat is het precies? Hoe oud is het, bijvoorbeeld? En dat weegt allemaal mee om uiteindelijk te komen... tot, uh, ja, tot een wettig en overtuigend bewijs. En daar gaat het altijd om. Maar hoe zit het nou met, dat, ja, met die voortschrijdende techniek van dat DNA-materiaal? Kunnen we daar steeds meer mee? Maar zitten daar ook linkerkanten aan? Wordt misschien iedereen wel verdacht... kun je het op veel meer cold cases toepassen of heeft dat helemaal geen zin? Er zijn namelijk nog een aantal zaken die openstaan. Ik, ik noem er maar eentje, Nicky Verstappen, vaak in het nieuws geweest. Is dat ook op te lossen op deze manier? Of zijn die omstandigheden dermate dat zo'n onderzoek... veel en veel te ingewikkeld gaat worden? Ja, eh, daar gaan we deze ochtend achterkomen. Ik ben in Leeuwarden, eh, want er zijn, behalve het Nederlands Forensisch Instituut... waar jullie straks ook weer over gaan berichten... zijn er ook nog allerlei, ja... Eh, commerciële bedrijven die zich bezighouden met dat DNA-materiaal. Dat kan natuurlijk zijn, omdat soms families willen weten... wie de echte vader of echte moeder is bijvoorbeeld. Het zijn niet altijd strafzaken. Maar um, daar zijn die bureaus dan ook uh, ja, druk mee, mee bezig. En wij zijn hier in Leeuwarden bij één zo'n bedrijf waar ze mij hopelijk alles kunnen uitleggen over ja, hoe het nou eigenlijk precies in elkaar zit... en wat de grenzen van de techniek op dit moment zijn. Marco Bosmans is directeur van Forensicon, dat zit dus hier in Leeuwarden. Hij is ook docent aan de Van Hal Larenstein School, daar staan we vlakbij. Maar zijn kantoor is gevestigd in een heel oud stukje DNA van Leeuwarden, zou ik maar willen zeggen. Namelijk een kerk. Straks gaan we hem eens ontmoeten en ik ga hem de hemd van het lijf vragen... want ik wil wel eens weten hoe het nou precies werkt met dat DNA... die geheimzinnige bouwstenen waar ook de verslaggever uit is opgebouwd. Maar nou, remmers dus, u hoort hem uitgebreid. En die DNA-match in de zaak Marianne Vaatstra, daar ging het gisteren allemaal om. Het kwam vorige week aan het licht in het laboratorium... van het Nederlands Forensisch Instituut in Rijswijk. En volgens Inge Oevering van dat NFI was dat een sensationele gebeurtenis. Een groot deel van het DNA-proces in deze zaak is gerobotiseerd. Dus dat zijn grote robots, grote, soort, grote kopieermachines... zo zien ze eruit voor de leek... waarin al die DNA-buisjes worden, daarin worden gezet. En uiteindelijk leidt dat dan, helemaal aan het eind van het traject... tot een DNA-profiel. En wat gebeurt er? De, een van onze deskundigen bekijkt zo'n profiel... dat dus een aanmerking komt om verder bekeken te worden... kijkt naar dat scherm en gelooft de ogen niet... Dan gaat geen rode lamp branden of een alarmbel af? We hebben geen rode lamp aan het plafond of, of uh, beeldschermen die oplichten. Nee, zo werkt het niet. Uh, we hebben een, een deskundige die in een complete verbijstering... eigenlijk naar zo'n uh, scherm kijkt. Dat was het ook letterlijk. Ja, een tweede collega uh, roept, dat doen we altijd. Nijp in mijn arm. Nou, er wordt altijd gekeken van zie jij wat ik zie? Ja, en vervolgens... Um, gaat men um, heel hard aan het werk. Nadat die siddering er doorheen is gegaan van... jeetje, wat hebben we hier? Heel hard aan het werk. En dat betekent in eerste instantie OM en politie inlichten. En dan wordt het heel klein gehouden. Uh, eigenlijk niemand binnen het NFI ook wist ook van deze stand van zaken. Het wordt heel klein gehouden. Het wordt alleen gedeeld met het politieteam. En dan is het hard uh, werken van hoe gaan we nu verder? Wat moet er nog gebeuren? Je kijkt altijd, klopt het wat we hier hebben? Elke verdachte die wordt aangehouden, wordt opnieuw bemonsterd. Dus... Deze verdachte ook. Die is eerder heeft hij zijn vrijwillig zijn DNA afgestaan. Die is opnieuw bemonsterd. En dat uh, wangsleim, dat DNA wat eruit haalt, dat wordt bij ons dan onderzocht. U heeft het over uh, reactie op de afdeling. Dat is dan een heel groot succes. Het is gek om daarover te praten, want je hebt het over een vermoord meisje. Maar voor u ja. is het iets, uh, ja, iets feestelijks bijna. Nee, ook bij ons is het niks feestelijks. Want uh, we kennen allemaal de context waarin dit uh, hele gebeuren speelt... Maar wat natuurlijk wel zo is, is dat met, met collega's te maken hebben die al vaak soms al dertien jaar heel dicht betrokken zijn bij dit onderzoek. En ook allemaal zeer gebrand zijn op het um, uh, meehelpen naar een, een antwoord op vragen. En als er dan dus een, een lichtpuntje verschijnt, ja dan uh, raakt dat niemand onberoerd, ook de NFI'ers niet. Nu hebben duizenden mensen dat wangslijm afgegeven, het verwantschapsonderzoek. U heeft dat allemaal nog. Uh, wat gebeurt ermee? Wordt er nu nog verder gezocht of was dit het nou? Op dit moment staat het onderzoek even stil. Dat wordt in overleg met het OM verder bepaald wat nu verder en hoe nu verder. Um, en aan het eind, als het onderzoek echt is afgerond... krijgen wij van het Openbaar Ministerie een signaal, een opdracht om alles te vernietigen. Dat kunnen we ook heel makkelijk doen omdat dit hele traject naast onze gewone zaakstroom uh, plaatsvindt. Dus het maakt geen onderdeel uit van ons gewone werk. Het komt ook niet in een databank, zeker niet in een DNA-databank. Het is een apart traject, eigenlijk een soort aparte doosjes. En die doosjes worden aan het eind van het, van het onderzoek vernietigd. is hartstikke zonde, want het kan misschien nog wel eens van pas komen bij een andere moordzaak. Dat zal, zullen sommige mensen vinden, maar wij houden ons aan de regels. Waarom kunt u het niet bewaren? Want hebben is hebben. Deze mensen hebben vrijwillig hun uh, een DNA afgestaan. En een van de voorwaarden is dat het alleen gebruikt wordt voor dit onderzoek. Onderzoek en als het onderzoek is afgerond, wordt het uh, materiaal vernietigd. Aldus dus, Oevering van het Nederlands Forensisch Instituut. Martijn van der Wiel sprak met haar. When I was a kid, the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 De verkeerde richting hoorde u van Passenger. passagier. Negen minuten voor half zeven is het. Luister naar het NOS Radio 1 Journaal. In Zwaagwesteinde, het dorp waar Marianne Vaatstra heeft gewoond, hingen gisteren overal vlaggen vanwege het nieuws dat de moord op het 16-jarige meisje mogelijk is opgelost. En in het particentrum werd de persconferentie met grote aandacht gevolgd het Welkom bij Juds. Kedai dat bekend waar dat er een verdachte onhouden is voor de moord op Marianne Vaanstra. In het partijcentrum de Hossenbos wordt de persconferentie ook gevolgd door een aantal mensen die betrokken zijn bij het dorpsbelang. generaties, die familie. de tweede generatie. Dames en heren, zondagavond 18 november 2012 heeft politie Friesland een 45-jarige man van Nederlandse afkomst uit Uitwoude aangehouden. Heel veel nieuws hebben de mensen achter de tafel van het openbaar ministerie, de politie en de burgemeester niet te melden. Maar toch wel iets van opluchting dat in elk geval die match nog een keer bevestigd is. Het DNA-profiel van de aangehouden verdachte matcht met het DNA-profiel van het daderspoor. We waren vanmorgen waren we eigenlijk allemaal echt verrast. Maar op een gegeven moment, nou, deze match die, die knikte er dan bij. En dan zijn we blij. Nou, Je gaat niet juichen, want er, er is geen feestje te vieren op een of andere manier. Wij zijn met elkaar allemaal opgelucht dat het profiel overeenkomt met daadwerkelijk deze verdachte. 100% gelukkig, geen twijfel mogelijk. Maar het begint nou pas. Familie Vaastra, die zijn in een hoeraarstemming dat ze nu eindelijk het, het boek af kunnen sluiten. Ja, nou goed, als het goed gaat, hè? Laten, we dat, laten we dat even voorop en dat ze die man dan oppakken, nou goed, dat is, dat is dan prima. Want uh, wanneer iemand uh, op, uh, op zo'n bestialische wijze uh, iemand vermoord... die moet gewoon zijn straf uh, moet, moet die krijgen. Ja. Maar ja, deze man die heeft ook een vrouw die het wellicht nooit geweten heeft. Hij heeft ook een aantal kinderen. Heeft ja, U zegt geen feestje, had u wel de vlag uit? Want ik zag dat uh, nogal wat mensen in Zwaarwesteinde... de vlag, de Nederlands of de Friese, aan de gevel hadden gehangen. Ja, dat hebben wij bewust niet gedaan, vanzelfsprekend. Maar ik kan me uh, van sommige bewoners van het dorp... Dat het dus zo diep zit. Het geeft wel aan dat ik heel diep in dit dorp gezeten heb. Dat ze het eigenlijk zien als een overwinning. Dat kan ik me eigenlijk van één kant goed voorstellen. Alleen het is niet uh, passend in deze zaak. Uh, nou kijk, daar hongen ongetwijfeld vlaggen. En, en vlaggen, vlaggen van euforie. Maar als je goed hebt gekeken waren er ook een aantal vlaggen bij... waar uh, echt een zwarte wimpel uh, aan horen. Dus die mensen die hebben uh, dus dat wat er vandaag uh, is gebeurd... hebben ze echt heel goed begrepen. Ja. De loop van deze ochtend uiteraard nog veel meer over de zaak Marianne Vaatstra. En de verdachte die is aangehouden. Er zijn nog heel veel vragen te beantwoorden. Wij proberen dat vanochtend. Joran, verslag van Roelpauw. Bijna vijf half zeven u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. In Australië is een man veroordeeld omdat hij een nepbom om de nek van een 18-jarig meisje had gelegd. Het meisje zat in augustus 2011 tien uur lang met die nekbom om. voordat ze ervan werd bevrijd. In Sydney, Robert Portier. Uh, Robert, vertel ook maar weer hoe dat zat uh, met dat meisje en die nekbom. Ja, dat meisje was de toen 18-jarige Madeleine Pulver. Die zat alleen thuis. Die zat te studeren voor een examen. En er kwam een man binnen het huis binnengedrongen, gewapend met een honkbalknuppel en een, een, een, een masker op. Hij deed er een ketting om, hij uh, deed er een slot aan, zei dat daar een bom in zat. Uh, als ze zou proberen om die ketting te verbreken, dan zou die bom afgaan. Vervolgens verliet hij het huis, hij liet nog wel een briefje achter... met daarop een aantal eisen voor, voor losgeld, hoe je de politie contact kon opnemen met hem. En het duurde inderdaad tien uur voordat de politie haar eindelijk... uit haar benarde situatie kon bevrijden. En al die tijd dacht zij natuurlijk dat ze uh, elk moment zou kunnen sterven... Ja. Nou, de politie had eigenlijk nog nooit zoiets gezien. Heeft uh, hulp ingeroepen van heel veel experts. Uiteindelijk konden ze vaststellen dat het om een nepbom ging... en konden ze het uh, allemaal verbreken. En de dader, die werd dezelfde maand nog gearresteerd. Het bleek daar te gaan om een bankier die in Amerika woont, een Australië trouwens... Hij werd opgepakt dankzij het e-mailadres dat hij op het losgeldbriefje had gezet. Hij bleek zijn e-mails te hebben gecheckt in de bibliotheek... en via de beveiligingscamera's van die bibliotheek konden ze hem uiteindelijk oppakken. Ja, dat klinkt allemaal een beetje knullig, eh, maar natuurlijk dat meisje heeft, heeft ontzettende angsten beleefd. Waarom heeft hij dit gedaan? Is, is dat duidelijk geworden? Ja, dat is eigenlijk nog steeds een raadsel, ook na afloop van de rechtszaak. Hij heeft namelijk niet al te veel erover verteld. Er zijn een aantal factoren uh, die meespelen. Hij zat in grote problemen omdat zijn huwelijk op de klippen liep. Omdat hij zijn kinderen niet mocht zien. Er waren bovendien financiële problemen. Uh, genoeg redenen in ieder geval om depressief van te worden. Uh, wellicht om een wanhoopsdaad te overwegen.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 Uh, eigenlijk het verkeerde huis is binnengelopen... en van daaruit ja, wel door moest gaan... maar dan wel met het verkeerde, de verkeerde persoon. Ja. Dat is natuurlijk ja We zullen het nooit weten. Nee, dat is natuurlijk vreselijk wat je zo'n meisje aandoet... maar het is nog geen moord. 13,5 jaar cel, is dat een forse straf of valt dat dan nog wel weer mee? Nou, een beetje van beide, denk ik. Het is niet het maximum dat je voor dit misdrijf kan geven. Dat is namelijk 20 jaar...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 Hoe is het met het slachtoffer, met uh, mevrouw Pulver? Ja, ze was in de rechtszaal aanwezig tijdens de uitspraak. Uh, naderhand vertelde ze dat ze nog altijd moeite heeft om haar emoties te verwerken. Dat het stukje bij beetje beter gaat. De familie en zijzelf waren natuurlijk heel erg opgelucht met deze veroordeling... Um, ze hebben het gevoel dat ze weer naar de toekomst kunnen kijken. En misschien nog een beetje goed nieuws. Uh, ze was 18 jaar toen dit gebeurde. Ze was bezig met het studeren voor haar eindexamen. Nou, Ze heeft prima resultaten gehaald. Volgend jaar gaat ze naar de universiteit. Kijk eens aan. Dankjewel. Robert Portier. Het NLS Radio 1 Journal Sport. Maurits Hendricks is ook in 2014 bij de Winterspelen in Sochi, chef de mission van de Nederlandse ploeg. NOC NSF heeft het contract van de technisch directeur omgezet in een vaste aanstelling. Volgens Hendricks heeft de sportkoepel hiermee een goed signaal afgegeven voor de toekomst.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 het is nou niet uh, dat, uh, zo dat de goede mensen voor het oprapen liggen. Dus dat is een zorgelijke vaststelling. En dan is continuïteit is wel um, een van de dingen die we, die we heel graag zoeken. Of Hendricks dan ook bij de zomerspelen in Rio de Janeiro de chef de mission zal zijn, dat is nog niet duidelijk. NOC-NSF wil eerst de evaluatie van Londen afronden voordat daarover een besluit wordt genomen. Etty van der Sar gaat bij Ajax als directeur marketing ervaring opdoen, voor later. De Record International wordt door uh, Michael... Kinsbergen, Michael Kinsbergen op sleeptouw genomen. Deze ervaren zakenman is de nieuwe algemeen directeur van de Landskampioen. Maar het is de bedoeling dat over zo'n drie jaar van de Sar het stokje overneemt. Ja, dat is een periode dat je, dat je, dat je gewoon de, de, een aantal kneepjes van de vak zou, zou moeten leren kennen. En die, dat gaan we zeker in acht nemen. Uh, AIS is een hele grote club. Er zijn heel veel, uh, heel veel, heel veel gebieden wat, uh, waar, we, waar we naar kunnen kijken. En dat gaan we, daar gaan we de tijd voor nemen. Om, uh, om die in kaart te brengen. En van daaruit uh, zullen we onze prioriteiten gaan stellen. Met het aantreden van uh, Edwin van der Sar en Michael Kinsbergen is de directie van Ajax compleet. Jeroen Slop en Mark Overmans waren al in functie. Radio 1. Het NOS-journaal. Half zeven, hier is Dorot Meegens. Goedemorgen. Ouderen zeggen dat ze de eindjes makkelijker aan elkaar kunnen knopen dan 20 jaar geleden, blijkt uit een enquête van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Uit het onderzoek blijkt dat het gemiddelde inkomen van 65-plussers tussen 1990 en 2010 sterker is gestegen dan dat van mensen tot 65 jaar.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 Download ook de gratis app op starextra.nl. Goedemorgen, het is drie minuten over half zeven. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Het ja, duurt niet zo lang meer. Een paar maanden, dan krijgen huizenbezitters de gevreesde woonlastenaanslag weer in de bus. Eigenaren van een koopwoning betalen jaarlijks honderden euro's aan onroerend zaakbelasting, riool, en afvalstoffenheffing. En ook in 2013 gaat die rekening omhoog, ondanks de daling van de WOZ-waarde. Zo blijkt het onderzoek van de Vereniging Eigenhuis. hans André Rapporte van de Vereniging Eigenhuis is hier. Goedemorgen. Goedemorgen. En welkom. Waarom uh, gaat dat omhoog terwijl de waarde daalt? Kun je dat uitleggen? Ja, de gemeente heeft een bepaald bedrag nodig voor alle voorzieningen. Dat zijn algemene voorzieningen als bibliotheken, zwembaden... maar ook alle culturele en sociale activiteiten. De begroting moet sluitend zijn, dus er moet een bepaald bedrag binnenkomen. Nee, dat heeft niks te maken met, de, met mijn huiseigenaren. En dat betalen huiseigenaren op basis van de woningwaarde. Hoe meer je huis waard is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 Ja, in Nederland. Ja, ja. Het, het bedrag van de, wat de gemeente moet ontvangen, moet, uh, moet op peil blijven. Dus uh, je gaat een uh, hoger tarief betalen en uiteindelijk toch meer euro's. Ja, um, Annemarie Joritsma heeft onlangs nog gesteld bij uh, News Nieuwsradio dat uh, het allemaal heel simpel is. Ze zegt het is een jaarlijks ritueel, um, die OZB stijging. en uh, Het is een vergissing die altijd gemaakt wordt dat een OZB tariefverhoging leidt tot lastenverzwaring. Dat is onzin. Het is heel simpel, zegt ze. Als de huizenprijzen zakken, dan moet het tarief wel omhoog om dezelfde opbrengsten te houden. En dat is natuurlijk zo, uh, geeft dat ook aan. Uh, dan heeft de gemeente minder belastinginkomsten, dus moet het wel omhoog. Ze zeggen, dat wil ik graag aan iedereen uitleggen. Maar het is. Het is, het is vrij simpel. Dat is ook zo. Um, dus dit, deze uitleg, dat is wat ik net zelf ook vertelde, dat klopt. Uh, mensen begrijpen het alleen niet, want hun eigen gemeente legt het vaak slecht uit. Dus als een gemeente... Maar zit het hem dan in die uitleg inderdaad? Ja, Zou u daar dan ook mee kunnen leven als dit goed uitgelegd wordt? Ja, want als een gemeente dan in ieder geval beter mee kunnen leven. Want als een gemeente zegt waarom de uh, OZB met 10% omhoog gaat... dan dat, dat komen we ook nu weer tegen. Hè? Een gemeente waar 10% meer moet worden betaald aan de OZB... Dan, um, dan moet ze daar een goede uitleg bij geven. Is dat eenmalig of komt dat uh, jaren, jaar op jaar weer terug? En waar is dat geld natuurlijk voor nodig? Want mm. wij onderzoeken de cijfers, maar wij geven geen oordeel of het goed besteed is. Dat nou, bepaalt de toch, zelf. Maar toch, Vereniging Eigen Huis um, alarmeert altijd hè? Uh, ieder jaar weer over dat de stijging, dat er weer stijgingen zijn. En dat doet natuurlijk ook met een reden, want die vindt het ontrecht. Ja.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 Huurhuis niets betaald. We hebben nog niet gezegd om hoeveel het gaat. 2,7 procent gemiddeld. Hè, en, en die uitschieters gaan tot 13,5 zelfs. Ja. Dat is Boksmeer, die ja. daar woont. Nou, Boksmeer heeft inmiddels de cijfers uh, bijgesteld, oh. want die bleken uh, cijfers te hebben gemeld die, uh, die ze inmiddels zelf weer hebben gecorrigeerd. Dus die vallen eruit. Maar gemeentes uh, Het Beeld in Friesland, de Marne in Groningen, Valkenburg in Limburg, dicht in het in de extreme van uh. Nederland. Ja, dat klopt. Dit soort percentages, boven de 10 En dat mag?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 Ja, dat kan. Sommige gemeentes hebben een laag tarief, maar niet allemaal hoor. Nee. Een heleboel die hebben toch gewoon een, een probleem. Vorig jaar hebben we een gemeente gehad, Lingenwaard met een OZB-stijging stijging van 50%. Jo. En uh, daar was gewoon een heel groot financieel probleem. En nee. een nieuwe wethouder die zegt, ja, ik moet het probleem uit het verleden oplossen. 50% meer betalen of uh, we hebben geen sluitende begroting. En uh, dat soort problemen kom je ook nu nog tegen. Het probleem is misschien ook wel dat het... Uh, uh, Iemand hier uh, op Twitter, Frits Marcus, een makelaar trouwens... die hm. stipt dat eventjes aan... dat uh, huiseigenaren geen bezwaar kunnen maken tegen uh, het tarief... maar alleen tegen de getaxeerde woningwaarde. Ja. Dat dat ook... een Problemen. Ja, tarief is door de gemeente vastgesteld. Um, nou, Tarieven door de gemeenteraad vastgesteld en of door, door de gemeente. En je kan bezwaar maken tegen de woningwaarde. Als die namelijk te hoog is, betaal je te veel belasting aan de gemeente. Je betaalt te veel eigen woning voor bij de inkomstenbelasting en je betaalt te veel aan het waterschap. Dus drie, uh, drie keer te veel. En daarom moet je er goed op letten en helpen we ook mensen met bezwaar maken, met voorbeeldbrieven, met, met de juiste argumenten. Ja, Want dat krijg je natuurlijk ook nu weer, dat rituele bezwaar maken, honderdduizend mensen zullen dat doen, kost ook weer heel veel geld. Daar ben je vanaf als je dat loskoppelt van, aan het, aan het, loskoppelt van de eigen woning? Um, als je die OZB loskoppelt, ja. Nou ja dan kan je alleen bezwaar maken als je wordt aangeslagen voor ja. een te groot huishouden. Dus als je zegt, ja, we zijn helemaal niet met z'n vier, we zijn <laughs> nee. met z'n tweeën. Maar, maar dat uh, is simpel aan te tonen natuurlijk. Dat is simpel aan te tonen. Maar de woningwaarde is altijd voor voor discussie. Want het is altijd een, een, een, een schatting van de gemeente. Ja. En mensen kunnen het daarmee oneens zijn. Maar het gaat vaak om, om veel geld. Ja, hebben. maar goed, dan gaat het natuurlijk om, uh, om de OZB die ze moeten betalen. En als je dat er vanaf haalt, is, is dat argument natuurlijk ook. Dan weer... is dat argument weg. Dus ja. dat zou een stuk beter zijn. Dat zou een verbetering zijn. Hans Anderen, rapporten van Eigen Huis. Dank u wel. Het is uh, tien minuten over half zeven. Wij gaan nog eventjes terug naar de zaak Vaatstra. Is DNA het antwoord op onopgeloste zaken? Om die op te lossen. Na de arrestatie van de verdachte van de moord op Marianne Vaatstra... in uh, Zwaagwesteinde, lijkt het van wel. Ook in andere zaken speelt DNA een belangrijke rol, een overzicht. Sint Philipsland. Succesvol DNA-onderzoek werd voor het eerst in 2003 in Zeeland gedaan. Daar werd een 19-jarige man aangehouden... na de moord op een 80-jarige weduwe uit Sint-Philipsland. De politie kwam de dader, de buurman van het slachtoffer... op het spoor na DNA-onderzoek. De politie ging er na de moord op de vrouw meteen vanuit... dat de dader een bekende van haar moest zijn... omdat er niet was ingebroken in haar huis. De politie vond een afwijkend DNA-spoor bij het slachtoffer... Het OM besloot tot een DNA-onderzoek en kwam zo bij de buurman uit. Hij bekende de moord. Amsterdam. In 1997 werden Henk Opentij en zijn vriendin Merie Run... in hun huis in Amsterdam gedood. In het huis werd een bloedspoor gevonden dat niet van de slachtoffers was. Het bloed leverde geen match op met materiaal uit de landelijke DNA-databank. Sinds april van dit jaar is verwantschapsonderzoek toegestaan... Via die methode kwam de politie erachter... dat er een familielid van de verdachte in de databank stond. Zo kwam de recherche uiteindelijk bij de daders terecht. De twee werden eind vorige maand aangehouden. Utrecht. Het Openbaar Ministerie hoopt na jaren de Utrechtse serieverkrachter te vinden... door DNA-verwantschapsonderzoek. Tussen 1995 en 2001 werden in Utrecht 18 vrouwen aangevallen. Zeven van hen werden verkracht... Het is nog steeds een raadsel wie die verkrachter is. Het DNA-onderzoek in de zaak van de Utrechtse serie-verkrachter is niet grootschalig. Er worden anders dan in de Vaatstra-zaak geen mensen opgeroepen om DNA af te staan. Wel wordt in de DNA-databank gezocht naar profielen... die gedeeltelijk overeenkomen met het profiel van de dader. Als er een match is, worden die profielen verder onderzocht. Justitie acht de kans klein dat er een match wordt gevonden aangezien er op dit moment slechts 150.000 mensen in de databank zitten. Putten. De bekendste moordzaak is misschien wel de Puttense moordzaak. Het is 1994 als stewardess Christel Ambrosius... in het huisje van haar oma in Putten wordt verkracht en vermoord. De belangrijkste sporen die de politie vindt... zijn twee haren die niet van het slachtoffer zijn... en een spermadruppel op haar been. Na een paar weken worden twee zwagers gearresteerd. Jaren later, in 2008 is er opeens een nieuwe verdachte in de Puttense moordzaak, Ronald P. Zijn DNA, afgestaan na een ander misdrijf... bleek te matchen met dat van het gevonden sperma. Na onderzoek bleek hij en niet de zwagers uit Putten... de moordenaar van Ambrosius. Schiedam. In de zomer van 2000 worden de tienjarige Nienke... en haar vriendje Michael in Schiedam aangevallen door een man. Nadat hij Nienke en Michael heeft gedwongen zich uit te kleden... verkracht en wurgt hij het meisje... De 31-jarige Vlaardinger Kees B. wordt gearresteerd. Hij bekent de moord, maar een dag later trekt hij zijn verklaring weer in. Toch blijft B. vastzitten. In 2004 neemt de zaak een onverwachte wending. Wik H. uit Hoek van Holland biegt de moord op Nienke op. De zaak wordt heropend. Een DNA-spoor dat is gevonden op een voorwerp op de plaats van het misdrijf... wijst inderdaad in de richting van de nieuwe verdachte, Wik H. Die wordt veroordeeld en B. wordt vrijgelaten. Ja, DNA-match, daar draaide het gisteren allemaal om. Uh, maar een DNA-match is op zich niet voldoende bewijs. Daarvoor is dan heel veel meer onderzoek nodig. Bijvoorbeeld forensisch onderzoek. Want je kunt zoveel onderzoeken, Mayno Rimmers. Van alles kun je onderzoeken, ja. En Marco Bosmans komt net aan. Hij is van Forensicon hier in Leeuwarden. Ze zitten in een oud kerkgebouw. Wat dat betreft hebben jullie het oude DNA van Leeuwarden... Betrokken. Ja, hè? ja, dat klopt inderdaad. Ja. Ja, we hebben de, de uh, Johannes de Doperkerk uh, betrokken. Oh, en dat is uh, tegenwoordig is dat een uh, Life Sciences Business Park. En daar uh, hebben we een uh, zolderverdieping waar we onze werkzaamheden uitvoeren voor het uh, zakelijk deel. Maar nooit voor justitie, hè? Uh, wel ook voor justitie, maar uh, wij richten ons met name op de particuliere sector. Omdat er voor politie-justitie uh, politie natuurlijk al een forensisch instituut is. Ja. Maar voor uh, de andere kant uh, is er nog niks. Dus dat uh, gaan wij uh, zorgen dat uh, die mensen ook terecht kunnen met hun vragen. Het is een voortschrijdende technologie als het gaat om... Uh, dat DNA waar we gisteren zoveel over hebben gehoord. Maar wat voor heel veel mensen leken, Net als ik natuurlijk nog één groot vraagteken is wat dat nou precies is. Daar ga ik proberen deze ochtend achter te komen. Maar je kunt natuurlijk nog veel meer onderzoeken. Hè? Je, we hebben het nu over DNA, maar jullie doen veel meer. Ja, er is uh, uh, naast DNA is eigenlijk uh, alle lichaamsvloeistoffen die we in ons hebben. Die kun je onderzoeken. Vingerafdrukken uh, kun je onderzoeken. Eigenlijk alles wat uh, chemisch, biologisch, uh, digitaal of uh, met uh, gezond boerenverstand te onderzoeken valt, dat, uh, dat kun je onderzoeken. En uh, ja, die combinatie van uh, die dienstverleningen... die uh, proberen we nu in één bedrijf uh, te combineren. Waar werken jullie dan wel voor? Zijn dat dan mensen die willen weten van... is dit wel mijn echte vader, noem maar eens even wat? Dat, uh, dat is een optie. Maar uh, de grootste aantal opdrachten komen vanuit de advocaturen... vanuit de particuliere recherchebranche. Ja. En uh, daarnaast zien we veel vragen komen... vanuit uh, verzekeringsmaatschappijen en uh, bedrijven. Hè. Bedrijven die te maken krijgen met uh, criminele activiteiten... die hangen dat liever niet aan de grote klok. Ah. Dus die proberen dat uh, op een andere manier op te lossen dan... Bedrijfsspionage bijvoorbeeld ook? Ja, ja afluisterpraktijken, uh, het uitlekken van informatie uit bedrijven. Dat zijn zaken die uh, ook door ons onderzocht kunnen worden. Maar dan ja. hebben we het niet meer over DNA... Dat kan wel, maar dat ligt er maar net weer aan welke situaties daarbij uh, uh, vo ja, uh, voorkomen. Dus dat, dat varieert heel sterk. De ene keer heb je uh, wel DNA, maar DNA is ook geen heilig middel. Hè? Dus, uh, nee, dat, dat, dat, dat sluitende bewijs, op. daar gaan we het straks nog over hebben. En wat nu eigenlijk het nieuwe is, dat is uh, ja, dat je eigenlijk het verwantschapsonderzoek helemaal doet. Hè? Dat is eigenlijk het nieuwe wat hier is toegepast en dat kan ook niet altijd, begrijp ik. Nou, het, het, het, het mooie aan verwantschapsonderzoek is dat je eigenlijk maar een gedeelte van eh, het totale DNA profilering eh, hoeft uit te voeren. Dus dat je op een snellere wijze eh, een verwantschap tussen een daderspoor en eh, een bepaalde groep personen kunt eh, vaststellen. En daardoor kun je sneller grotere hoeveelheden onderzoek doen. Maar jullie hebben geen DNA uh, kaartenbak, laat ik maar zo zeggen. Het Nederlands Francis Instituut heeft een, een aantal... Nou... De zware jongens die ooit in aanraking zijn gekomen met de sterke arm der wet... zitten daar in een archiefje, dat hebt u niet? Nee, klopt. Daar kunnen we ook geen gebruik van maken. Maar wat wij natuurlijk wel kunnen, is een daderspoor vergelijken... met het uh, spoor van verdachten en uh, van uh, mensen... die dus in dit geval wangslijmvlies hebben ingeleverd. Ja, daar kun je een profiel van opstellen. En dat kun je vergelijken met een daderspoor. Ik ben uh, 7,5 meter achter de voortuit. Ik heb volgens mij al een heel spoor achtergelaten. Ja, ja, ik kan heel veel over je, over je vinden inmiddels. Ja. Oh jee. <laughs> Goed, nou, ik ben benieuwd. Kruim alles weer op straks, hoor. Ja. We kunnen, nog, we kunnen ook nog wel iets over hem vertellen, maar goed. Doe maar niet. Laten we het zelf maar uitzoeken. We zoeken het wel uit, we horen het vandaag. De gemeente Weesp zoekt eigenaren van heel veel schilderijen. Die liggen op een zolder van het gemeentehuis onder een dikke laag stof. Hoort u zo meer over. Eerste verkeersinformatie, John Bakker, goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Hoe is het op de weg? Uh, valt mee, acht files, 25 kilometer bij elkaar. Fiets je minder dan gebruikelijk om deze tijd. Nog niet al te veel bijzonderheden, behalve dan op de A9 van ook maar naar Amstelveen. Bij knop het Rotterpolderplein, 5 kilometer file. Er staat er een auto stil op de rechter rijstrook. Wat verwacht je voor de ochtend, John? Ja, het is een stuk beter dan gisteren, ja. maar toen het heel erg mistig was. Nou, vandaag valt het gelukkig allemaal mee, dus het zal wat minder druk worden. Normaal zo'n 250. Ja, het zal iets meer dan 200 worden. Oké, okay, tot later. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Tsahal is een muziekgroep die bestaat uit militairen uit het Israëlisch leger. En gisteravond werd er opgetreden in Drachten. De muzikanten zijn bezig met een tournee door Nederland en België... en vanwege de gewelddadigheden in de Gazastrook en Israël roept dat her en der verzet op. Antwerpen zondagmiddag. Zo'n 130 mensen demonstreren tegen een concert van Tsahal in het provinciehuis... S'avonds moet het optreden zelfs tijdelijk worden stilgelegd vanwege een bommelding. Het is loos alarm, dus het concert gaat gewoon door. Op een YouTube-filmpje zie je de leden van de muziekgroep optreden in legeruniformen. These soldiers are not fighting soldiers, first of all. Het zijn militairen die niet vechten, zegt Roeven Rozen van de stichting Keren Soot, een van de organisatoren van het concert. job Ze zijn er om hun medesoldaten en de rest van de wereld een leuke tijd te bezorgen met hun muziek. Ja. De naam van deze concert is With Israel for Peace. Dat is very clear. Bedenk ook, de titel van de tournee is Israël is geboren voor vrede. En de Israëlische strijdkrachten heten niet voor niks het leger ter verdediging van Israël. Die van Israël is called Tzva Haganah Israel, The Army of Defending Israel. Dat er inmiddels tientallen burgerslachtoffers aan Palestijnse zijde zijn gevallen is betreurenswaardig. Every life that's being lost is a pity maar helaas onvermijdelijk I promise you I promise you and I promise every Dutch that if we the Israeli people would not have been attacked by tens of thousands of missiles nobody would have done anything in the Gaza street De tournee van Sahal was al maanden geleden gepland Afzeggen in verband met de huidige oorlogssituatie is niet overwogen The only thing that always would have been a problem may would be the security for these people Maar er is wel extra aandacht besteed aan de beveiliging van de muzikanten ze worden daarbij vanavond, overigens ongevraagd, geholpen door een groep fanatieke christelijke Israëlfans. Onder leiding van pastor Ben Kok. Hij heeft zo'n 30 mensen uit zijn achterban opgetrommeld om een cordon te vormen die de concertgangers moeten beschermen tegen antisemieten, zoals hij ze in zijn oproep heeft genoemd. Maar vanavond geen spoor van anti-Israël-demonstranten. Nou nee, het is, er waren geen tegenstanders, 0,0. Bijvoorbeeld in Antwerpen was een bommelding. Er was bij de Joodse synagoge in Amsterdam-Zuid was er een stuk of tien anti-Israël figuren die Joden stonden uit te schelden. Dus het had goed gekund. Morgen in Den Haag dan is er ook een anti-Israël groep die er zal staan, dat weten we, van de politievergunningen. Dus eh, het had gekund. Maar tot onze grote blijdschap waren er eigenlijk helemaal geen tegenstanders. En waren wij met veertig man om gewoon enthousiast over Israël hier te staan. Om zijn schouders draagt Kok een vlag met Davidster. Zijn steun aan Israël, die voor een belangrijk deel religieus is gemotiveerd, is onvoorwaardelijk. Hamas is de aanstichter van de ellende. Ja, als je zo'n buurman hebt, dan moet je die een keer aanpakken. Nou, dit is dan nu, daar ben ik dan ook trots op dat ze het niet als bange joden in een concentratiekamp laten stoppen, maar dat ze gewoon de boel aanpakken. Blijft natuurlijk overeind dat de timing van deze concertreeks op zijn minst niet heel erg gelukkig is. Ja, maar luister... Dat doen ze ten eerste al jaren, dus het heeft niks te maken met die oorlog daar nu. En ja, dat valt er nu samen, ja. daarom heb je ook wat meer tegenstand. Vanavond was er dus geen één. En denk ik denk dat is prima, uh, geweldig. Laten we de discussie maar voeren in het internet en met elkaar bij een goede kop koffie. Dat hoef ook niet op straat, prima. Zahal, muziekgroep van Israëlische militairen dus, trekt door het land. Van slag hoorde u van Roel Paul. U heeft de schilderijen nog van ons te goed. In Weesp, op de eeuwenoude zolder van het gemeentehuis in Weesp. liggen er namelijk tientallen kunstwerken te verstoffen. Maar de gemeente wil er vanaf. En dus wordt er naar de eigenaren of hun nabestaanden gezocht. Ze mogen een schilderij zelfs gratis ophalen. De rest wordt later geveld. Verslaggever Matthijs Hotrop ging de stoffige zolder op. Het is een paar trappen op. Achter een deurtje komen we op de rommelzolder. Wat oude tapijten. Een stofzuiger uit uh, 1850, zo lijkt het. Een plastic kerstboom. Oh ja, een plastic kerstboom. Kerststal. Frida Dasselaar, u bent wethouder hier in Weesp? Inderdaad, onder andere van cultuur. En nog een heleboel andere dingen. Maar hier gaat het over cultuur. Ja, de archivaris zouden we bijna kunnen zeggen. Nou, nee, dat ben ik niet. Dat heeft een van uw ambtenaren heeft het allemaal geïnventariseerd. En dan komen we tot 252 kunstwerken. Van wie allemaal? Wie heeft dit gemaakt? Van, van wie een heleboel dingen zijn, is van meneer Van Vliet. Is dat en, een bekende hier in Weesp? Nou, ik denk het wel, want zijn vrouw woont hier nog. Hij is inmiddels overleden en zo is het eigenlijk begonnen. Want we staan één keer in het kwartaal op de markt als college. En daar kunnen ze allerlei vragen stellen. En toen kwam deze mevrouw, ja, mijn man heeft zoveel werk gemaakt... en eigenlijk zouden de kinderen daar wel eens wat van willen zien... Of kunnen kopen of meenemen. Nou is dat natuurlijk in feite niet aan de orde. Hè, want het is bezit van de gemeente. Maar eh, nou ja, wij hebben bedacht. Eh, we willen toch wel de, de nabestaanden de mogelijkheid geven. Om, eh, om zo'n kunstwerk uit te zoeken. Dus dat is eigenlijk een gesture van de gemeente. Ja, laat ik de collecties even induiken. Hier een uh, portret van een uh, engel aan een boom. Van ongeveer uh, nou ja, twee A4'tjes groot. Dus dat valt nog mee. Een vrouw met een... Rol perkament, een portret getekend met potlood, zo te zien. En ook uh, hele abstracte kunst van uh, nou ja, anderhalve vierkante meter ongeveer, hè? Ja, zoiets. Zal ik het eens even tussenuit halen? Ja. Ja, ja groot ding is dit. Ja, is ik help wel even. Nou, het zijn volgens mij koppen, lijkt het meer, hè? Ja, vissen doet het me ook aan denken. Ja, nou ja. Het is abstract. Het is, ja, het is redelijk <laughs> abstract, ja. Maar wel mooie zachte kleuren. Dus uh, dat is niet verkeerd. Het zijn allemaal lokale kunstenaars ja, hè? Ja, ja dat die, die onder de BKR-regeling vielen. En dat was van 1956 tot 1987. Mensen die, ja, die, die kunstenaar waren, die konden ja, dingen één keer of twee keer in het jaar inleveren bij de gemeente. En daar kregen ze ook een bepaalde vergoeding voor. Dus uh, ja, en dat is op een gegeven moment afgeschaft. Maar wij hebben nog wel een heleboel van die kunstwerk hier op zolder staan. Ja, een soort artistieke werkverschaffing. Ja, zo zou je het kunnen noemen, ja. ja. Maar het is niet meer van deze tijd, kennelijk. Gaat alles weg, alle kunst die hier staat? Ik hoop het wel. Ik weet niet of het allemaal de moeite waard is, eerlijk gezegd. Volgens sommigen zijn er hele leuke dingen bij. Dus het is maar net waar je smaakt, hoe je smaak is. Ja, dat zien we altijd in van die uh, taxatieprogramma's hè, op ja. televisie. Dat ja. dan iets van de zolder Hupsakee. opeens... Uh... Het gemeentekort zou kunnen dichten. Het zou, zou mooi zijn, want ik ben ook uh, wethouder van financiën. Dat zou ik heel fijn vinden. De <laughs> <tie> gemeente wacht nog enkele weken met de veiling. om in de tussentijd alle kunstenaars uit de gemeente te kunnen achterhalen. Het NOS Radio 1 Journaal. De Ochtendkranten. Eventuele oplossing van de moord op Marianne Vaatstra... is ook het belangrijkste nieuws in de ochtendkranten. Met speciale aandacht voor de DNA-test... die leidde tot de aanhouding van de 45-jarige boer Jasper S. Ja, en zoals al te verwachten... de Telegraaf heeft een foto van S. bemachtigd. Daarop zien we een kalende man... met wat blond, rossig haar. Een rozige baard ook... De krant vindt het opvallend dat de agrariër vrijwillig meewerkte aan het testval te lezen in het artikel dat erbij past. Terwijl hij moet hebben geweten dat hij door de mand zou vallen. Mogelijk, zo stelt de telegraaf, had hij last van gewetensvroeging. Een bekende typeren S in de krant als een hardwerkende, rustige en behulpzame man. Wel schrijft de telegraaf dat hij volgens onbevestigde berichten leed aan een psychische stoornis. In het AD worden die berichten bevestigd. In ieder geval door vrienden en bekenden die worden opgevoerd in die krant. S. kampt volgens hen met een dissociatieve stoornis. Daardoor zou hij soms niet beseffen wat hij doet en wat de gevolgen zijn. Beide kranten zeggen dat die stoornis werd aangetroffen... toen hij in 2009 werd veroordeeld voor jawriding. S. zei na dat incident dat hij niet kon verklaren waarom hij dat had gedaan, schrijft het AD. Dat beeld komt dan weer niet naar voren in de Volkskrant. De krant heeft een rondje gedaan door Oudwoude, de plaats waar de verdachte woont. De buurvrouw omschrijft hem als een normale man. De overbuurman maakt zich vooral zorgen over de koeien. Hij vraagt zich af wie ze zal melken. De vrouw van S. kan het niet alleen aan, denkt hij. En de kinderen willen niet in het boerenbedrijf. Uh, ns maakt zich zorgen over de methode die de politie gebruikt heeft om de verdachte op te sporen. Het DNA-verwantschapsonderzoek lijkt een goed idee, maar er zit een hoop juridische haken en ogen aan, schrijft de krant. Want hoe zit het bijvoorbeeld met het grondrecht niet mee te hoeven werken aan je eigen veroordeling? Tweede Kamer keurde de opsporingsmethode vorig jaar goed. De eerste zaak waarin de politie er gebruik van maakte is die van Marianne Vaatstra. Nu deze zaak op deze manier is opgelost... zal de roep om het DNA van alle burgers op te slaan groter worden. Schuldig of onschuldig. Zo wordt het dan moeilijker om, de, om te weigeren om mee te werken aan een DNA-onderzoek... omdat je jezelf dan automatisch verdacht maakt, denkt NRC Next. Marianne Fasra is groot nieuws, maar niet de enige in de kranten. Zo meldt de Volkskrant dat er een einde komt aan de kakofonie onder economen. Als het aan die economen zelf ligt te winsten. Ze beginnen een site waarop ze streven naar consensus over grote economische vraagstukken, zoals de huizenmarkt, het ontslagrecht en de omvang van de bezuinigingen. Een maandelijkse peiling op de site moet aantonen... waar de overeenkomsten tussen de economen zitten. En er is nog een opvallend onderzoek in de Telegraaf. Want vrouwen rijden gemiddeld zuiniger dan mannen en ook nog duurzamer. Gemiddelde CO2-uitstoot dus. ligt bij vrouwelijke bestuurders 6 gram per kilometer lager dan bij mannen. En dat stikt aan, zegt de Leeds die het heeft onderzocht. Bij een gemiddelde van 25.000 kilometer per jaar stoten vrouwen 150 kilo minder koolstofdioxide uit. Dat is evenveel als een vliegtuig produceert tijdens een retourtje Schiphol-Milaan. Nou, fijn. Je stoot minder uit. Ja, zo is dat. Ik zie jou soms op dat gaspedaal trappen bij het stoplicht als we naar huis rijden. Jongen, dat je. Een sukkel voor me. Daar kan ik zo slecht tegen. Nou, kom op met die pingel. Hé, <laughs> hey, Sophie.